De mannen zeggen dat ze voor Allah tegen het anti-islamistische Westen strijden. De FBI had in 1993 een spion in de kring van Al-Qaeda-leider Osama Bin Laden. De mol was in de Verenigde Staten de chauffeur van Omar Abdulrahman, Rahman... ook wel al bekend als de blinde sheik, die het brein was achter verschillende terreuraanslagen. Abdulrahman Rahman zit nu vast in de Verenigde Staten. Dankzij informatie van de mol zou een grote Al Qaeda aanslag in Los Angeles zijn vereideld. De aanslagen van september 2001 konden niet worden voorkomen. Het weer af en toe opklaringen. Het koelt af tot een graad of drie. Overdag wordt het een graad of negen. Morgenochtend trekt er weer een regenzone over, met s ochtends nog wat zon in het noordoosten. Dit was het NOS journaal. Radio 1. VPRO.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 Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. In de reeks stadsdichters hoort u straks de stadsdichter van Haarlem. En schrijver Walter van den Berg schrijft een verhaal voor u... dat hij zometeen voordraagt. Dat doet hij elke dag deze week. En we gaan het hebben over de Russische schrijver Tsjechov. Oud-Rusland-correspondent Michel Krielaars heeft een boek over hem geschreven. Maar we beginnen met Klaas ten Holt. Hij is componist, gitarist en schrijver. In de herfst van 2011 kreeg zijn vrouw en bandgenoot Bibian Harmse... te horen dat ze kanker had en nog maar kort zou leven... Ze besloot een blog bij te houden over haar ziekte. Die blog ging niet onopgemerkt voorbij. Het werd een sensatie, het werd een column. Het werd een boek, het werd een documentaire. En er is en passant ook nog een CD opgenomen. In de zomer van 2012 stierf ze. Klaas ten Holt moest alleen verder. En ging verder met het schrijven over het leven na de dood van zijn vrouw. Blogs, columns en nu is er een boek. De complete weduwnaar. Welkom. Dankjewel. Um, het moment dat het nog leek dat alles goed was. J jullie, jullie waren samen, jullie uh, hadden, hebben drie kinderen. Jullie hebben hobby's samen, jullie gaan naar Spanje. Jullie houden samen van muziek, uh, zitten samen in een band. En dan komt die, die dag dat eigenlijk alles begint te schuiven. De kwade tijding van de dokter. 4 november 2011. Ja. Is dat een dag die, die je nog levendig kunt herinneren? Ja, ja, natuurlijk wel. Ja. Ja, ik, ik zie ons nog helemaal zitten daar. Het was eigenlijk... We, hadden, we waren met ons bandje Emma Piel bezig... Uh, een nieuwe cd voor te bereiden. We hadden een nieuw repertoire geschreven samen. En uh, we hadden al plannen gemaakt om dat op te gaan nemen. En we waren wat concertjes weer gaan doen. Um, en een van die concertjes was heel leuk in Amsterdam... in het Nieuwe de Lamar. En Bibian had wel buikpijn de hele tijd, ook in de kleedkamer. En dat werd steeds een beetje weggelachen. En... Maar het was toch niet goed. En, uh, we waren al een paar keer bij de huisarts geweest... en ik heb er uiteindelijk op aangedrongen dat er een echo gemaakt moest worden. Want er werd steeds gezegd, ah, dit is niks, je werkt te hard, drie kinderen... wat wil je ook, spastische darm. En uh, ja, ik heb Bibian eigenlijk gedwongen om nog een keer terug te gaan en nog een keer. En uiteindelijk ook op een echo aangedrongen, die werd gemaakt. En toen belde smiddags, om een uur of vijf... belde de huisarts op en die zei van... Klaas, ik heb, uh, ben zo vrij geweest zelf al een afspraak voor jullie te maken... voor uh, de volgende dag, voor een, voor een ct-scan, want dit is niet goed. En ik dacht eerst dat hij een grap maakte. of Ik, nou, ik begreep het gewoon niet helemaal, maar... Nou, en toen zaten we daar op vrijdagmiddag, aan het eind van de middag... voor die ct-scan. Ja, was het, het was in één keer werd alles anders. Het was meteen duidelijk ook, die arts... Uh, die, die uh, ja, gewoon meteen vertelde dat het was alvleesklierkanker... het was uitgezaaid. En ja, ik dacht toch bij mezelf, hoe lang hebben we het dan nog? En ik, op een gegeven moment vroeg ik het ook maar. En toen zei die man, ja, nou ja, tussen de twee maanden en een jaar... en, dat, en toen zijn we teruggereden naar huis samen... We zijn op, op weg naar huis nog naar het Amsterdamse Bos gegaan. Omdat we wilden eigenlijk heel hard gillen. En dat hebben we daar toen op zo'n verlaten weilandje zijn we dat gaan proberen. Om heel hard te gillen. En ja, dat was ook hilarisch op een bepaalde manier. Want weet je, we beseften het niet echt. We hadden ook zoiets van ja, dag. dat Echt niet. Wat weet die vent ervan en dan kent hij ons nog niet. Dus heel dubbel alle kanten op. Toen meteen kwam, kwam dat besluit van Bibian om, om te gaan bloggen over, nee. over die ziekte, of niet? Nou, ja en nee. Het was eigenlijk zo dat uh, een van de eerste dingen die zij zei toen we thuis kwamen... was dit moet gecommuniceerd aan de ouders van de klasgenootjes van onze kinderen... die op dat moment nog alle drie op de basisschool zaten. En uh, ja, Bibian is een mail gaan schrijven... Gewoon met het verhaal wat er, wat er speelde in ons gezin. Uh, en we hadden natuurlijk die, die, zo'n zo mailinglijst van die klasse heb je dan. En ik las dat mailtje en ik vond het eigenlijk meteen zo goed geschreven. En dus ik zei tegen haar, nou dat zou je misschien met enige regelmaat kunnen doen. Gewoon om, het, ja, hè, om te vertellen wat er speelt. En kun je niet een blog... Van maken, want ik speelde zelf al half met de gedachte om zoiets te doen over muziek. Ik ben ook componist en dat leek me wel wat, maar ik heb dat niet echt doorgezet. En Bibian vond dat ook een goed idee en die is dat gaan doen. En ze had ook altijd de ambitie om te schrijven, ja. maar, maar wist niet goed waarover. Nee, nou, dat is niet helemaal waar. Dat was, dat was wel een beetje erg ironische opmerking van haar dat ze eigenlijk een onderwerp had. Want ze heeft daarvoor ook al van alles geschreven, maar ze maakte het nooit af. Ze gunde zichzelf het niet op de een of andere manier, ze wist best dat ze goed kon schrijven. En dat is er ook allemaal. Er zitten hele goede dingen bij. Ze stuurde wel eens iets naar de krant, Het werd eigenlijk altijd geplaatst. Maar ze nam zichzelf niet serieus of gunde het zichzelf niet. Alsof ze er geen recht op had of zo. En omdat nu, ja, nu was er geen optie meer. Het was gewoon klaar en, en het was nu of nooit. En daarom is ze het gaan doen. Is er ooit een moment geweest dat jullie hebben getwijfeld... van, van moeten we dit wel doen? Moeten we hier wel uh, een blog van maken? Moeten we dit wel zo openlijk uh, beleven? Hebben jullie, hebben jullie nog getwijfeld of jullie dat wilden doen? Nee, eigenlijk nooit. We hebben er helemaal niet over nagedacht. We zijn het gewoon gaan doen. En, we, en ja, er kwamen reacties op. En, ja, het werd eerst alleen door mama's en papa's gelezen... en toen door kennissen daarvan. en dat werd je, je, Er zit gewoon zo'n teller op een blog, dus je kunt dat zien... En dat waren al heel snel, waren dat, uh, dat, elke dag 2000 met pieken van 20.000 op een dag. En er kwamen heel veel reacties ook. Maar we hebben, zoals we eigenlijk alles altijd maar gewoon deden... zijn we dit gaan doen... En, en dus werd het blog werd een, een column. En ja, uh, Margriet kwam. Ja. En de uitgevers die kwamen al leuren. Ja. Van nou ja, we, dit wil ik uh, straks wel uitgeven. En ik wil hier een bundel van maken. Ja. En, en, en de media kwam aankloppen. Van, ja, veel producenten voor documentaires. Documentaires. Ja. Uh, wil je niet op tv komen? Wil ja. je dit? Het, het werd ja. echt een sensatie. Ja, nou, op een gekke manier. Het was voor ons wel heel duidelijk dat we daar keuzes in moesten maken. Bijvoorbeeld bij documentaires. Ja, er waren het producenten van wie wij het gevoel hadden... dat die heel erg op het larmoyante zaten. En daar hadden we geen zin in. Om een soort... ja, fouten... Uh, over de top... kietje of zo. Het moest wel echt zijn. En waarom weet ik ook niet zo goed. Maar dat was heel duidelijk voor ons. Dat we... ja, ik weet het niet, wilden laten zien... wat er gebeurde. En ook maar een beetje... vertrouwden op de mensen om ons heen die dat... Hè, ook met die uitgevers, ja, dat waren er een aantal. En, en ja, uiteindelijk Joost Nijssen van Podium... Ja, die vond Bibian het leukste en ze vertrouwden hem. En ze, ze dachten, ja, dit, ik doe het maar gewoon. Maar, maar waarom? Want, want in eerste instantie was het van... nou ja, ik, ik schrijf het, want dan, dan hoef ik niet aan iedereen... individueel ja. op het schoolplein uit te leggen hoe het zit. Maar, maar wat, was, wat was daarna de gedachte eigenlijk? Of, of gebeurde het gewoon? Nou, ik denk dat Bibian het eigenlijk ook wel heel leuk vond... dat ze ineens een succesvolle schrijfster was. Ik bedoel, dat was er ook. Ze, ze, ik bedoel, verdorie, ze leefde nog. Ze was er gewoon. En ze, ze, ja, Langzamerhand dronk, kwam wel het besef dat het, dat het echt mis zou gaan... en dat het eindig was. Maar ze, ze en ik ook, we genoten ook gewoon... van de, de mogelijkheden die er ineens waren... Om allemaal leuke dingen te doen. Want het is namelijk heel leuk als er zes uitgevers op je stoep staan en heel graag jouw boek. Uh, dat streelt je ego. En natuurlijk speelde dat ook gewoon mee. Uh, alles tegelijk. Het verdriet, maar ook de. ja, de. brani misschien wel. En de. ja. Een van de redenen, dit is heel moeilijk te verklaren... waarom iets zo succesvol is, maar in ieder geval waarom het bijzonder was... is dat, dat heel veel mensen juist niet over hun ziekte praten. Het, heeft, het zit toch in de ongemakkelijke sfeer. Ja. Mensen beleven dat, dat heel erg binnenkamers. Anderen ja. durven er niet echt naar te vragen, vinden dat moeilijk. Dat, hier, hier, dit was denk ik ook voor veel mensen bevrijdend om, om het gewoon te, ja, dat, te lezen van anderen. Daar lijkt het op, ja, ja. Ik, ik weet het niet zo goed. We hebben ons nooit geschaamd... voor de alvleesklierkanker van Bibian. Uh, er lijkt me ook weinig reden ja, toe, toch? Ja, nee. Ja. En, en ook niet om, daar, om dat te vertellen. Om daarmee naar, naar buiten te treden. En... Ja, ik weet niet. Bibian was ook wel, wel iemand die altijd bezig was... met Facebook en Twitter en wat had je toen, hives en nog andere dingen. Zij vond dat ook leuk. Ze was enorm van de, van de nieuwe media. Ze was heel erg handig op de computer. Ze was grafisch ontwerpster. Dus dit paste ook wel een beetje in wat ze toch al deed. Want, want ook op Facebook had zij altijd al verhalen... en over koken en over god weet wat allemaal en Spanje. En dat waren... Ook eigenlijk al soms een beetje stukjes of grappige anekdotenachtige dingen. Dus het, was, het lag ook wel een beetje in de lijn van ja, hoe we waren en wat we deden. Je zei al dat ze, dat ze kon schrijven. Dat is, dat is onmiskenbaar waar. Wat ook knap is, is dat ze veel humor had. Ja. Eigenlijk, eigenlijk vanaf het begin met, met, ja, met, een, met een zekere luchtigheid haar, haar lot weet uh, te beschrijven. Ja. En altijd een soort kracht, een soort veerkracht, optimisme. Ja. Nou ja, maar ze was ook doodsbang en, en, en ontzettend verdrietig. En het was ook een manier, denk ik, die humor... om het, om het een beetje draaglijk te houden, uh, alle ellende. Want ja, ze, ze heeft niet echt een leuke jeugd gehad. Uh, um, en daar heeft ze zich ook doorheen geslagen... met, met grappen en grollen en... en een soort zelfrelativering. En dat was ook een beetje hoe ze was. Het had ook wel een minder leuke kant. Uh, ik heb soms ook wel eens... Uh, nou, zeker in het begin, toen we net met elkaar waren... heb ik me daar wel doorheen moeten werken. Het, het, van, kom op, wees nou serieus. Ik, ik ben serieus met jou. Ik hou van je, ik wil je... En dat werd ook een beetje weggelachen. En, en ze geloofde het ook niet. En, en ze dacht dat dan, als ze daar aan toe zou geven... dat ik dan uh, toch wel zou zeggen van... ja, haha, je denkt toch niet dat ik echt van je hou. Dus het, het was ook wel... het had ook wel een, een, een andere kant. Een, een, er zat ook wel een hoop verdriet. Achter en onder. Um, maar tegelijkertijd was ze ook wel heel erg grappig. Het, het, het, het, het, ja, ze, ze was echt heel... heel Geestig en. en, en ja. Het was, was eigenlijk een manier die ze altijd al had om zichzelf uh, staande te houden. Ja, ja een soort ironie en, en. Ja, heel snel ook. Snelle, hele snelle humor. Er is een documentaire gemaakt van de RKK. Er zat een, een fragment in. Daar wilde ik naar luisteren. Ik, ik snap dat het moeilijk is om, om haar stem te horen, maar we hebben dit van tevoren overlegd en jij zei dan nou ja, oké, okay, trek die pleister er maar vanaf, dan. dan uh... Ik kan het hebben. En de reden waarom ik het wil laten horen is omdat je hier ook wel hoort... hoe ze ondanks dat verdriet dat positieve vasthoudt. Ik wil niet weg. Ik wil nog van alles doen. Ik moet nog zoveel vertellen aan de kinderen. Ik moet ze nog zinnige en vast ook heel onzinnige adviezen geven... over het leven en de liefde. Ze volstoppen met liefde. Ze vermanen om toespreken. Ze vertellen over mijn jeugd. En ze me laten beloven dat ze nooit zonder lampjes in het donker zullen fietsen. Dat ze geen vuurwerk van de straat moeten oprapen. En dat ze nooit vergeet dat ik van ze hou. Of moet ik zeggen dat ze nooit vergeet dat ik altijd van ze hield. Of blijf je gewoon van mensen houden als je dood bent? Ja, ja ik blijf van mensen houden als ik dood ben. Later, op een dag, ver weg. Ja, dit, ja, dit, dit is Bibian ten voeten uit. Alles zit er eigenlijk in. Want die, wat ze vertelt over die kinderen met geen, onze kinderen: geen vuurwerk. Oprapen. Dat is natuurlijk grappig, maar het is ook waar, want dat zei ze ook en ik ook: van jongens, denk erom. Niet doen. Blijf dus, van het vuurwerk af, ja. Ja, en dat is, vind ik heel knap van haar, hoe ze ja, van die kleine dingetjes die heel echt zijn, gebruikt om iets anders uit te drukken. Want hij heeft natuurlijk een hele dubbele betekenis gekregen in dit verband, in het verband van iemand ja, die van zijn kinderen houdt van onze kinderen en ook snapt dat ze doodgaat. Dit is twee maanden voor, uh, voor het einde? Dat zou kunnen, ja, ik weet niet meer precies. Dat Zo, ik, zoiets? Ja, dat zou heel goed kunnen, ja. Jullie hebben ook uh, muziek opgenomen, want dat was wat jullie deelden. Jullie deelden een aantal dingen en een ervan was muziek. Jullie ja. samen, zaten samen in die, in die band, ja. uh, Emma Peel En jullie dachten op het laatste jaar, ja, nu moeten we het doen, want... En later komt er niet meer. We gaan ja. nu die muziek opnemen. We gaan luisteren naar een van de liedjes die jullie uh, hebben opgenomen op het eind. En dat nummer heet Mercy. Children running in the playground. Laughing. Happy loving couples holding hands only make me cry. My have mercy. My Peel, het nummer heet uh, Mercy. Ja, Klaas en Olde. Bent het al om, om, om de stem te horen? Nou ja, nee. Het emotioneert me natuurlijk wel. Maar ik hoor Bibians stem ook veel. Want ik luister graag naar onze liedjes. Er is nog een band-cd ook die daar aan gaat komen, die ik uh, komende maand ga mixen. Uh, en dan, ja, daar, ik, ik heb nog posthuum wat dubs zitten doen en dan ja, dan zit ik de hele dag naar Bibian te luisteren in de studio. Met een koptelefoon op mijn hoofd. Gewoon de hele dag. En uh, dan ben ik eerst ben ik gewoon met muziek bezig. En dan doet het me helemaal niks. Heb ik helemaal niet in de gaten dat ik naar Bibian zit te luisteren. En dan zo langzaam gaandeweg ga ik me steeds ongemakkelijker voelen. En dan denk ik, wat is dat toch? Wat, ik voel me niet zo lekker. Wat is dat nou? Ja, en dan realiseer ik me ineens wat ik eigenlijk aan het doen ben en waar ik mee bezig ben... Ja, dan, dan heb ik het wel even, even moeilijk. Maar ik doe het toch en graag. En ik, ja, ik wil het allemaal doen. Afmaken ook. En het is goed ook, heb ik het gevoel. Ze zegt geen lelijke dingen, geen stomme dingen. Ik vind het allemaal zinnig en mooi. en Ja, dat. Je bent zelf verder gegaan met, met het schrijven. Het, het, het boek is er nu, de complete wedoen daar... Uh, verder gegaan met de muziek, zoals je, zoals je net zegt. Het, het, het mixen ervan. En, uh, eigenlijk hebben jullie samen een soort project gemaakt... van, van, van de ziekte ja. en, en van de dood. Dat klinkt heel gek dat je ja. daar een project van kunt maken. Maar, maar zo is het eigenlijk wel. Ja, dat, ja, ja een beetje. Uh, op een gegeven moment was Bibian te ziek om nog te bloggen. Ik heb nog wel geprobeerd om dan voor haar te te typen, zeg maar. Uh, dat, ze dus, dat, dat ze het sprak en dat ik het dan op zou schrijven. Maar dat werkte niet en ze wilde het ook niet. En ze had bovendien, door die uh, ellendige morfine... Uh, kon ze eigenlijk geen zinnen meer uh, uh, tot een goed einde brengen. En ze werd ook boos, ze wilde het gewoon niet meer. En toen lag ze in het ziekenhuis... En uh, daar heeft ze kort gelegen. En daar was zo'n schoolbord aan het voeteind van haar bed. En daar had Lulu, onze jongste dochter... die had daar een gedicht op geschreven voor Bibian. En dat zag ik. En dat vond ik eigenlijk zo'n ontzettend goed idee. Dus toen dacht ik, ja, dat kan ik ook. En toen ben ik elke dag dat ze in het ziekenhuis lag... Uh, voor haar een gedicht gaan schrijven. En dat op dat schoolbord dat ze dat dan kon lezen als ze daar lag. En die ben ik toen op een gegeven moment ook maar... Op het net gaan zetten. En dat was het begin van mijn blog. En uh, eerst las Bibian ze steeds, maar op het laatst was ze eigenlijk te ziek om daar nog echt aandacht aan te kunnen besteden. En dat kan je ook wel ja. een beetje zien, omdat ze wat af. Ze worden. Ze, gaan dan niet, ze zijn niet alleen maar meer voor Bibian, maar we beginnen eigenlijk ook al een beetje voor mezelf te worden, als je er iets bij kan voorstellen. Ik schrijf dan ook al een beetje gedichten die over mij gaan. En toen ze dood was, ben ik gaan bloggen. Ja, het voelde bijna als. Ja, heel gewoon om daarmee om door te gaan. Misschien ook wel om het vast te houden. Dat geluid van dat type zo op dat, op dat laptopje wat ik zo ontzettend miste. Wat Bibian steeds deed. Toch vind ik het eigenlijk fascinerend um, in, in jouw boek, De Complete Weduunaar, dat. Um... Je kan met alle kracht je verzetten tegen, tegen wat je gebeurt. Iemand wordt ziek, iemand gaat dood. En, en dan zeg je, nou oké, okay, we hebben die laatste tijd samen. We gaan, er, we gaan er echt iets van maken. Of we gaan, gaan proberen het, het goed te doen. Of er alles uit te halen wat er nog in zit. Wat voor woorden je daar ook aan geeft. Maar uiteindelijk verlies je het natuurlijk gewoon kansloos. Ja. Het, het is gewoon een, een, een ongelijke strijd. Ja. Gewonnen door de kanker. Ja. Je blijft alleen achter. En ja. dan, dan vecht je tegen die leegte, maar eigenlijk is dat ook een strijd die je verliest. Om te vechten tegen die leegte? Je bedoelt omdat die leegte weer opgevuld wordt. Wat bedoel je daarmee? Omdat, omdat die leegte er uiteindelijk toch elke keer weer blijkt te zijn. Of is dat niet zo? Ja. Ja, nou ja, Bibian is er niet en die komt nooit meer terug. Maar aan de andere kant... Ik heb daar wel over na zitten denken... Um, ik denk als wij een minder goed huwelijk gehad zouden hebben... dat ik veel ongelukkiger nu zou zijn. Dat ik namelijk dan met heel veel vragen zou zitten en losse eindjes. En me heel ongemakkelijk zou voelen. En misschien nu het gevoel zou hebben dat ik haar vreselijk tekort heb gedaan. En ja, misschien heb ik dat ook heb ik vast wel af en toe gedaan natuurlijk, maar... Ja, we hebben het zo goed met elkaar gehad. En, en dat bedoel ik niet op een mythische manier of zo... dat we een soort bovennatuurlijk superhuwelijk hadden. Want we hadden een heel gewoon huwelijk. Maar wel, een heel, maar wel een heel goed heel gewoon huwelijk. En we hielden van elkaar. En we deden eigenlijk altijd vrijwel alleen maar... wat we echt leuk en belangrijk vonden. En dat, dat is zo'n ja, zo kick, omdat zo lang vol te kunnen houden. Want we dachten elke keer dat er... Volgens mij heeft Bibian of ik... we hebben daar ook wel over geschreven... Hè, dat we soms het gevoel hadden dat er dan op een dag... wel iemand aan zou bellen. Van jongens, hey, ja, het is leuk en aardig, maar nu... Hè, nu gaan we aan het werk, hè, denk erom. Nu, dit kan zo niet. Als een soort zondagskinderen. En omdat dat zo goed was... en ik eigenlijk alleen maar leuke... en goede herinneringen heb... Um, ja, het voelt gewoon goed. En, en daardoor ben ik op een gekke manier misschien ook wel minder verdrietig. Omdat er. Ik bedoel, ik mis er wel heel erg, natuurlijk. Maar ik voel me ook sterk op een gekke manier. En ik heb ook zin om door wat van te maken. Ik wil ook verder. Zo hebben we altijd geleefd. We hebben eigenlijk heel weinig teruggekeken. We waren altijd met nieuwe projecten bezig. Da daarom liep het ook altijd zo slecht af... Van, zakelijk en financieel. Omdat dan hadden we iets prachtigs gemaakt. Maar dan moesten we dat gaan verkopen... en he, in de markt zetten. Maar dan waren we er eigenlijk al nauwelijks meer in geïnteresseerd. Omdat we alweer met iets anders heel erg leuks bezig waren. En dan, ja, dan gebeurde er soms te weinig. Omdat... Ja, we wilden vooruit, het maken van, van nieuwe dingen en het, het leven. Nou, dat was eigenlijk wat we belangrijk vonden. En dat, en dat heb ik nog steeds. Maar je, je hebt jezelf, als ik het boek zo lees, wel opnieuw moeten uitvinden. Want je moet ook meteen de leuke vader zijn voor drie kinderen. En ook gewoon praktisch zorgen dat er te eten staat voor je ja. kinderen. Dat ze op tijd naar school gaan en, en, en al dat maar soort ja, dingen. Ik heb me denk ik voor de helft opnieuw uit moeten vinden. Want een heleboel was er natuurlijk al. Ik was er namelijk ook al. En ik deed al een heleboel. En bovendien ben ik natuurlijk geleidelijk aan al heel veel gaan invullen. Want Bibian werd steeds zieker. Waardoor ik toch al meer ging doen in het huishouden. En niet, we deden eigenlijk alles al 50-50. En uh, ja dat werd geleidelijk aan meer. Dus het was ook niet zo'n zo enorme breuk. Van, he, dat op het moment dat Bibian dood was... dat ik ineens... Uh, ik heb er ook wel een beetje naartoe kunnen... Ja, het klinkt misschien heel banaal en, en praktisch... Om, om meteen over lunchpakketten te beginnen. Maar ja. je, je schrijft eigenlijk dat dat de eerste zorg is... die zich aan je opdrong op het moment dat die kwale tijding kwam... in, in november 2011. Van... Hoe ga ik het financieel hoe hoe ga het, ik het financieel Ja, heel reden. banaal. Ja, ik, ik, ik schaam me er eigenlijk voor... dat ik daar überhaupt aan durfde te denken. Maar daar dacht ik toch aan van... Jezus Christus, hoe gaat dat... Uh, ook omdat ik me gewoon heel erg verantwoordelijk voel... voor drie kinderen die ik heel graag alles wil geven... En uh, ja, ik, ik, uh, ik, ik maak muziek en ik componeer. En ja, dat is niet een vetpot of zo. Dus ik, daar dacht ik gewoon wel praktisch van... hoe moet ik straks de huur betalen? En, en, uh, ja, dat is ook niet zo gek, toch? Dat je dat nee, denkt... misschien ook nee. niet. Nee, nee, nee. Maar, dat is eigenlijk wel logisch lijkt ja, me. Ja, maar het ja. is ook zo super banaal. Om dan, in plaats van dat ik dacht van... oh, mijn god, mevrouw. Je grote nee, liefde. Ja, ja, maar dan ga ik zoiets stoms zitten denken. Ja, maar het was wel zo. Misschien is dat ook wel omdat dat nog net te bevatten is en dat andere niet. Ja, dat zou kunnen. Ja, ja Bibian zei altijd, ah, joh, maak je niet zo zorgen, komt wel goed. Is en dat nu ook jouw houding geworden? Ja, meer. Ja, ik ben niet meer zo bang. Ja, ik weet niet, ja, ik geloof dat ik niet meer zo bang ben, het komt wel goed. En het gaat ook wel, ik red me eigenlijk goed. En het is ook wel wat minder geworden, uh, sommige dingen, maar dat is ook wel best. Dat. Maar ik ben niet meer zo bang in het algemeen. Is dat van mijn grootste angst is uitgekomen? Ja. Of, of een van nou, mijn grote angsten? Nou, ik schaam me niet meer voor mezelf. Ik, ik heb toch wel altijd bij dingen die ik maakte... me heel erg zorgen gemaakt om hoe het over zou komen. En hoe ik over zou komen. En of het wel het goede was. En of ik wel op het goede moment het goede deed. En dat interesseert me echt helemaal niks meer. Ik maak gewoon wat ik maak. En mensen mogen het leuk vinden of niet leuk. Het maakt me niet zoveel uit. Het is, ik, ik geloof dat het integer is wat ik doe. Ik probeer gewoon het beste wat ik kan. En als dat niet goed genoeg is, ja, ja nou, dan maar niet. En of dat hip is of opportun, ja, dat weet ik niet. Maar het is natuurlijk ook wel heel vroeg. Want, want november 2011 komt het slechte nieuws. En juli, ja. juli 2012 komt dan... De dood. We zitten nu in februari 2014. Ja, waar hebben we het over? Zou ik bijna zeggen. In de zin van dat het ja. in tijd natuurlijk nog maar, maar heel vers is allemaal. Ja. ja, maar ik heb ook wel veel gedaan toch in die anderhalf jaar. Um, zelf gewoon veel dingen gemaakt. Uh, ik heb een boek geschreven. Ik heb heel veel liedjes geschreven. Waar ik nu ook uh, in mijn eentje de boer mee op ga. En... Ja, eigenlijk gaat het gewoon nog steeds maar door... met nieuwe ideeën, nieuwe, nieuwe projecten, nieuwe plannen. Ik heb heel veel nieuwe mensen ontmoet. Er is ook wel heel veel aan de hand, altijd. En tegelijkertijd ben ik natuurlijk heel veel aan het nadenken. Dat boekschrijven uh, heeft daar natuurlijk ook een, een grote rol in gespeeld... omdat als je schrijft dan moet je formuleren. En, en, en, en, en om te voor, goed te formuleren... moet je helder nadenken... over, over wat je eigenlijk wilt zeggen... en wat je, wat je intenties zijn. En ik denk dat dat me ook wel geholpen heeft... bij, rouw, bij rouwen. Dat is natuurlijk een therapeutisch element... aan dat boek. Maar... Ik zeg dat het vers is, omdat het natuurlijk in fases gaat. Althans, dat, dat, zeg, dat zeg niet ik, dat zeggen altijd de therapeuten. Ja. Hè? Van je hebt eerst de ontkennende ja, fase. Ik, weet het, ik heb het allemaal gehoord. Ja. De, de boze fase ja. en dan de, de, de verdrietige fase. Maar, maar er is ook, ook zeker een, een onrustige fase waarin je gewoon nog niet stil kan zitten. Ja, nou misschien zit ik daarin. Maar ik vraag het me niet zo heel erg af. Het, het, ik merk wel dat het verdriet uh, onverwachts komt. Um, ja, ik anticipeer er ook niet op. Het komt gewoon. En dan ben ik echt uh, ja, devastated ineens. En vaak duurt het even voor ik snap dat, oh ja, oh ja, dat is natuurlijk. En dan, dan, ja, het is een fysieke pijn die dan opkomt zetten. En ik, ja, op een gekke manier is het niet eens zo onprettig, want ik wil die pijn ook wel. En Bibian verdient het ook. Uh, dus ik, ja, dat laat ik dan over me heen komen. En dan, dan, en dan ja, gaat het toch weer voorbij. En dan krijg ik er weer zin in. Ja. Hoe, hoe, hoe praat je daarover met je kinderen? Want voor, ja. voor kinderen is dat natuurlijk um, moeilijker te begrijpen, de dood. Omdat dat jeugd en dood nou eenmaal een soort tegengestelde uh, ja. grootheden zijn. Maar, maar je bent zelf jong je... Ja, uh, mijn ouders verloren. Je ouders verloren, ja. allebei. Dus, dus je hebt ook in, in zekere zin de ervaring... van hoe het is om als kind ja. ouders te verliezen. Ja, ja nou, natuurlijk praat ik er met ze over. En we gaan ook wel samen naar Bibions Graf. En we hebben het er gewoon over. Ik, ik merk dat ze nu minder zin erin hebben. Uh, ik, ik probeer ook het een beetje van hun, te laten, van hun uit te laten komen. Ik, ik ga dat niet forceren zo van... God, uh, mis je mama erg. Of nou, hoe voelt dat nu? Of zo. Ik denk dat dat niet goed is. En zij zijn ook met hun eigen levens bezig. Die, die, die, uh, die jongens zitten in de eerste klas van de middelbare school. En dat is al een totale... Een soort cultuurschok. Ja, daar uh, komt er ook al ja. wat op je af natuurlijk. Ja. die zijn met totaal andere dingen bezig. Met, met, met, met hun eigen dingen. Maar... Soms zeggen mensen van. Ja ik voel dat iemand er nog is bijvoorbeeld. Dat, ja. dat, dat, dat is iets wat je, wat je wel eens hoort. Of mensen denken. Ik geloof dat hij nog ergens is. Of, of, uh, of ik denk dat ja. we elkaar ooit weer zien. Zeg maar allemaal in, in die metafysische. Ja. Hoe een soort troost zoeken. Ja. ja. jij dat? Nee helemaal niet. Nee ik, ik denk niet dat Bibian nog ergens is. Nou ja zijn, haar lichaam. Haar stoffelijke resten liggen op Sint-Barbara. Maar ik geloof niet... Ze heeft geen contact met me gezocht. Ze heeft me niet in mijn dromen bezocht. Ze heeft me geen teken gegeven. Ik heb ook niet rare gewaarwordingen gehad. Ik, ik ben bang dat ik daar geen talent voor heb. Maar dat, dat maakt... En, en dat, is, dat is denk ik een van de moeilijkste dingen in, in het leven... Dat je dan echt in die afgrond kijkt. Namelijk iemand krijgt gewoon een cel die gaat, gaat woekeren... Ja. zonder een reden, ja. zonder een, een, een soort verklaring of een rechtvaardigheid... Ja. en iemand is ineens weg en ja. ook gewoon weg. Ja. ja, ik denk dat het echt zo is. En dat is, ook, dat is vreselijk natuurlijk. Het zou heel mooi zijn als we straks daar bij Gods troon... elkaar weer zouden vinden en dan... Maar ik denk dat het ook vreselijk zou zijn. En misschien ook wel heel veel uit te leggen dan. En, en, want het leven gaat door. Ja, ik denk het leven is voor de levende en ze is er niet meer. En, ja. Maar le leef je anders uh, en kun je leven in het, in het besef van die, van die sterfelijkheid? Als je zeg maar in dat zwarte gat hebt gekeken, kun je dan ook, ga je dan ook anders leven omdat je ineens meer beseft dat die afgrond daar is? Nee, ik geloof het niet. Ik geloof het niet. Nou, ik heb het natuurlijk al eerder meegemaakt. Ik heb eerst mijn moeder en daarna mijn vader en daarna nog een zusje van mijn vader. En een vriendje van mij uh, is, is heel jong gestorven. En, en ja, ik heb me nooit veel illusies gemaakt over mijn eigen sterfelijkheid. Die is er gewoon. En ik ben er ook niet zo bang voor, geloof ik. Het is gewoon wat het is. Ja, ja, ja, dat ja is ik kan er zo. niet meer. Echt niet. Ik kan er niet meer van maken. Ik geloof echt niet in God. En ik geloof ook echt niet dat Bibian nog. Dit was het gewoon. Ik, hier zal ik het mee moeten doen. En ik heb echt heel veel. Uh, ja, dat klinkt dan heel raar als ik zeg gekregen. Want dat zou je dan weer religieus kunnen interpreteren. Maar ik, bedoel, ik heb het zo goed met haar gehad. Die, die, die 17 jaar dat we samen waren. En ja, dat is het. Ik zei al dat, dat muziek iets was wat jullie deelden. Um, in jouw boek, maar ook in haar boek, uh, Paniekspinnen... komen de Beatles allebei langs. Ja. Dus, dus ik, ik zei toen jij binnenkwam, van, nou, dan, dan draaien we Blackbird. Zei je, oh nee, niet, niet Blackbird, alsjeblieft niet dat liedje. <laughs> ja. Nou ja, dus ik, toen hebben we, we hebben, nou ja, wat, wat discussie gehad, laat ik het zo noemen. Ja. Dus we, we draaien gewoon lekker een ander liedje, maakt ja. maak het uit. Dear Prudence... Beatles. Jullie waren allebei uh, gek van de Beatles. Maar van heel veel muziek. Gek van Spanje, gek van eten. Waar haal je nu troost uit eigenlijk? Is, is muziek, want je bent componist. Is, is er bepaalde muziek die jij nu ineens bent gaan waarderen... nu je in die fase zit? Nou, ik had wel op het moment dat Bibian ziek werd... merkte ik dat ik helemaal geen behoefte meer had... aan de moderne gecomponeerde muziek waar ik eigenlijk mijn brood jarenlang mee verdiend heb. Uh, om zelf te schrijven en om naar te luisteren. Het was me te cerebraal en te... Ja, ik weet het niet. Dat, dat wilde ik niet horen op dat moment. En uh, ik had wel zin in Johnny Cash. En uh, Gillian Wells, ik weet niet of je dat wat zegt, ja, Americana... Ja. Liedjes, popliedjes uh, met, met een simpele boodschap over de grote thema's. Op de een of andere manier ja, had ik daar wel behoefte aan. En, en dat heeft me ook wel aan het denken gezet. Wat dan de waarde was van die muziek... die ik al die tijd zo gepassioneerd heb geschreven. Omdat ik er nu achter kwam dat ik eigenlijk iets anders ineens... nu er zoiets zo dramatisch gebeurde... Veel, veel belangrijker vond. Want Dat is eigenlijk opmerkelijk. Veel, veel mensen die, die gaan muziek. Juist klassieke muziek draaien. Rond tijden van, van, van dood en, en ziekte. Ja. Dan, dan verschaft dat ineens troost. Maar, maar die hedendaagse muziek. Die was kennelijk te. Ja de. Te nou, rationeel of zo, ja, of te afstandelijk. Ja, ja, ja. Wa waarmee ik niet. Ik, ik wil helemaal niet zeggen dat moderne gecomponeerde muziek. dus niet deugt of fout is of, of stom is of lelijk is. Weet ik veel. Maar ik merkte in ieder geval, en dat geldt voor mij, dat ik daar op dat moment. ja, toch geen zin in had. En. Uh, Eigenlijk uh, luister ik op het moment ook liever naar, nou nog steeds naar Johnny Cash. En ik ben liedjes aan het schrijven, ik ben nog niet aan het componeren, ik ga het vast wel weer doen, maar ik heb er nog geen zin in. En ik ben wel veel liedjes aan het schrijven en dat vind ik heel leuk. Maar dat, dat is wel opmerkelijk, want, want als er dan zeg maar een, een nieuw stuk van, van, uh, van jou zou komen, dan. Een première, de, de nieuwe, weet ik veel, het nieuwe van Klaas Ten Holt gaat in première. Dan wordt dat iets heel anders, waarschijnlijk. Als jij gemerkt hebt in, in het moment dat het erop aankwam in je leven. dat die muziek je ineens niet meer zo heel erg. Ik heb geen geraakt. idee, maar het was het toch al geworden. Want ja, er is altijd progressie. Ik, ik, ik, het is niet zo dat ik uh, één soort van muziek mijn hele leven maak. Dus die progressie is er toch wel. Maar het zal vast wel, als ik als ik dat weer ga doen, zal het vast wel weer anders worden. Ja, maar nou ja, dat heeft weinig zin om daarop. Ja, weet Op ik te anticiperen. Dat komt wel. Ja. Heb je al de rust om, om uh, met muziek zelf echt bezig te zijn in die zin? Want het vergt natuurlijk ook een soort afstand om, om creatief bezig te zijn met muziek. Ja, nou toevallig heb ik drie dagen geleden werd ik opgebeld door een Belgisch Kamerorkest of ik een stuk voor ze wil schrijven. En ik heb gewoon maar ja gezegd. Dus nu moet ik wel. Maar ik heb nog geen idee wat ik voor ze ga maken. Daar moet ik er heel goed over na gaan denken. Maar ik ga het dus wel doen. Je bent ook een, een soort muziekencyclopedie. Iemand die, die er veel van weet. Zowel van popmuziek nou. als klassieke muziek. Geen, het is te veel? Eer. Nee, dat mag ik best zeggen. Nou, ik ben een liefhebber in ieder geval. Een liefhebber ik vind het leuk. En, ja. en, en op de hoogte. Er zijn ja. natuurlijk ontzettend veel artiesten geweest... die van hun rouw een, een, een project hebben gemaakt... Ja, ja, ja, dat is waar. Uh, dat kan op heel veel verschillende manieren. Uh, als je het dan over mijn boek bijvoorbeeld hebt... dan denk ik en hoop ik dat mijn boek wel meer is dan dat. Want ik heb altijd het gevoel gehad dat je, als je iets doet... dat dat consequenties heeft, dat je nooit iets zomaar doet. Zo heb ik ook geen hobby's. Dat ik, oh, daar, daar kan ik niks mee. Als je iets doet, dan moet je het ook serieus nemen. Dus als Bibian en ik op vakantie naar Spanje gingen... dan gingen we dus Spaans leren. En zij was daar wat verder in dan ik... want ze kon het al een beetje. Maar ik heb ook Spaans zitten leren. En ik ben in de jaren tachtig veel in Rusland geweest... heb ik gespeeld met bandjes. Dus ben ik Russische les gaan nemen als je van lekker eten houdt, ja, dan ga je je in koken verdiepen. En dat is met alles zo. En nu ben ik dat boek gaan schrijven. Maar ja, dat neem ik ook serieus. Dus ik wil ook goed schrijven. En ik heb, het ook, ik heb ook zitten experimenteren in mijn boek... met stijl, met vorm, met, met ironie, met uh, dialogen. He, ik, ik heb natuurlijk Tsjechov veel gelezen, meester van de dialoog... En dat, ja, dan wil ik dat ook goed doen. En, en een, dan wil ik ook een goed boek schrijven. En niet alleen maar uh, een beetje te koop lopen met hoe zielig ik ben. Of hoe vreselijk het is wat mij is overkomen. Het is natuurlijk ook een genre in de literatuur. Hè? De, de, het rouwboek. In ja, ja, ja. Nederland er... de laatste jaren uh, ja. zijn er een aantal ja. Uh, uh, geweest. Ja, ik heb ook veel het een en ander gelezen. Ja. Morgen is uh, Adrie van der Heijden bij ons te gast. Om er maar één ja. te noemen. Ja. Connie ja. Palmer had er recent één. Uh, ja. Het, het boek van Isa Hoes over Anthony Kamerling. even iets heel anders. Dat, ja. is, dat is het best verkochte boek van de laatste maanden. Dus er zijn ontzettend veel ja, boeken Tim over... Ja, Tim Overdijk en dus is nog meer. Oh ja, ook ja. nog, ja. Heb, heb je daar ook in verdiept dan? Als uh, voor het schrijven van het boek? Of, nee. Of ging, nee, want ik, ik zie dat me nee, helemaal niet. Nee, nee. Nou, ik heb wel wat gelezen. Maar meer gewoon uit belangstelling. Maar ik heb helemaal niet het gevoel dat ik in een genre... in het, in het rouwverwerkingsgenre uh, zit of zo... Daar heb ik me echt totaal niet mee bezig gehouden toen ik dat boek schreef. Gelukkig maar, wilde ik zeggen. Want dan. dan ja, zou misschien nee, net. Ja, nee, want het boek gaat ook over veel meer. Ik vertel ook over mijn familie en ik, uh, dingen van vroeger. Uh, en mijn blog is sowieso veel breder. Want ik, ik, ik schrijf ook een recensie van een vioolconcert van Martijn Padding. Ik bedoel, dat heeft het boek niet gehaald. Maar dat vond ik een heel mooi stuk. En ik, ik, ik heb overal over geschreven. En ik ben nu een roman aan het schrijven: fictie. En dat interesseert me uiteindelijk veel meer dan, dan dit was een, ja, een aanzet. Ik bedoel, ik heb nu lekker een agent en ik heb een uitgever. En ik, ja, daar ben ik heel blij mee. En nu wil ik wil daar ook meer mee. Zoals ik zeg, je doet dat niet zomaar. Dat heeft consequenties. En, uh... hoe, hoe zie je op dit moment uiteindelijk rouw? Want, want rouw is, is vaak iets wat, wat in stilte plaatsvindt. En eigenlijk in on, onbewaakte momenten. En misschien ook wel iets wat. Wat je met je meesleept en dat je ineens in de nacht of, of ergens anders bekruipt. En, en misschien niet, niet eens heel luidruchtig, maar gewoon wat, wat ergens is. Hoe, hoe kijk jij daar tegenaan? Ik weet het echt niet. Ik, ik wou dat ik het wist. Misschien, misschien dat ik over een tijdje terugkijkend snap hoe ik gerouwd heb. Of wat rouw is. Maar... Ik doe maar wat. Ik, ik, ja, soms ben ik heel verdrietig. Misschien is dat rauw. Misschien is wel heel veel van wat ik doe. Misschien is dat schrijven rauw. Maar ik vind het ook niet zo interessant, geloof ik. Uh, wat het dan precies is. Ik ben eigenlijk gewoon mijn leven aan het leven. En daar hoort verdriet bij en verwerking en dingen. Dat zal wel rauw zijn, ja. Misschien kun je dat ook pas achteraf zeggen... Als het, als, het, ja. euh, als het zich verder heeft ontwikkeld. Ja, ik voel me geen expert of zo. Nee, nee je moet nee. me niet bellen. Toen je, je het wel een beetje bent natuurlijk. Nou, dat weet ik niet. Nee, ik denk dat het heel individueel, persoonlijk... voor iedereen anders. Je hebt heel veel reacties gekregen... al, al meteen vanaf het moment dat die blog begon... van, ja. van, van andere mensen die, die ook iemand hadden verloren... Ja. of aan het verliezen waren. Je, je krijgt nu ook heel veel reacties van mensen... die ook hun vrouw zijn verloren of hun man zijn verloren ja. of, of dat soort dingen. Ja. Doe je daar iets mee? Of, of? Nee, ik lees het allemaal. Ja. En ik ben ook stiekem heel nieuwsgierig naar sommige mensen. Er zijn er een aantal die heel veel reageren. En die ook onderling een soort verbond hebben gesloten. Die dus ook op elkaar reageren en elkaar soms moeten inspreken. En ik lees het echt allemaal, maar ik heb nooit geantwoord... Uh, dat doe ik principieel niet. Bibian heeft het één keer gedaan. En dat heeft tot hele onverkwikkelijke, bijna stalkingachtige situatie geleid. En uh, uh, ik meen, de uitgever heeft ook wel eens verteld... dat schrijvers meer dan gemiddeld last hebben van stalkers. En uh, uh, daarna, Bibian is ook gestopt, heeft het nooit meer gedaan, gereageerd. En ik heb ook heb nooit gereageerd. Ik kan me ook niet echt voorstellen dat het iemand zou helpen, want uiteindelijk moet je dat toch zelf doen. Ja, maar ik ben toch ook geen lieve Lita of. Uh, nee. Of, uh, uh, ja. Nee, maar zelf, zelfs al zou je een, een lotgenoot vinden en, en elkaar in de armen vallen en, en dan samen rouwen, dat, dat helpt niet, want je, nee. het is je eigen rouw, je eigen verdriet. Ja. Ja, dat denk ik ook, ja. Maar ik, ben, ik stiekem, ik lees het wel en ik, sommige mensen hebben zo vaak gereageerd dat ik ook wel zoiets heb van: Jezus, wie zijn dat dan? Of zo. Dan krijg ik daar een soort voorstelling ook wel een beetje stiekem van hoe die er dan uit zouden zien en hoe hun huis er misschien uit zou zien. Je blog, hè. Je zei eerst: Ik ga honderd stukken schrijven. Toen op een gegeven moment zei Nou, weet je wat, ik maak er duizend en één. Ja, ja, Serrazade, ja, ja. En, maar het, het, het geest is dat als je een blog schrijft... naar aanleiding van je ziekte, dan, dan is dat een... ja, omdat je, dat je uiteindelijk doodgaat en dat, en dat weet, is het een, een eindige blog. Ja. Maar dit, dit wordt een, een, een blog misschien wel oneindig over je leven. Misschien, dat weet ik niet. Ik heb, ik, ik heb me niks voorgenomen... Ik heb nu een tijdje niet geschreven. Ik ga wel weer wat schrijven, denk ik. Maar het zou ook kunnen dat het een beetje op is. Dat het, het, het moet ook niet een, een, een, een herhaling van zetten worden. Dat zou jammer zijn. En dat voel ik denk ik zelf wel aan. Dan zit ik iets te schrijven en dan denk ik... ja, kom op man, dit heb je al lang verteld. Het zou ook een andere wending kunnen nemen. Dat het ineens, ja, het leven gaat verder... Ik wilde afsluiten met, uh, met de muziek die jullie samen hebben uh, opgenomen. Het, uh, het nummer heet Bye Bye. Wil je, wil je daar nog iets over zeggen? Over dat nummer? Uh, is dit de bandversie versie of, of met z'n tweeën? Volgens mij is dit uh, de, de kleine versie. De kleine versie, ja. Ja, een liedje van Bibian. Uh, dit liedje is helemaal van Bibian. En het gaat. Uh, uh, Eigenlijk helemaal niet over ons of afscheid van het leven. Maar over een bevriend stel wat na dertig jaar uit elkaar ging. En het is eigenlijk voor haar uh, geschreven. Maar het, het zou ook heel goed op ons kunnen slaan. Het raakt me in ieder geval wel heel erg als zij bye bye zingt. Hoewel ik weet waar het over gaat. Dank dat je te gast wilde zijn, Klaas ten Holt. Ik noem ook nog de titel van het boek. De complete bedoenaar. En we gaan nu luisteren naar Bibian met Bye Bye. Dank je wel. Dank je wel. I yeah. B.B. Harmse was dat het nummer heette, Bye Bye. Deze week uh, krijgt u elke dag een portret van een stadsdichter te horen. En uh, vandaag is dat de stadsdichter van Haarlem. En dat doen we naar aanleiding van een fotoboek van Joost Bataille. Floris Albersen is vandaag op bezoek bij Sylvia Hubers, stadsdichter van Haarlem. Ik hou niet van stadsdichters. Van stadsdichterschap, mijn vingers onder een korstje. De stad zuigend aan mijn sap. Wat voegt geploeter van één woord kanon... frivolité rijmelaar, fabrieksdichter toe aan het gewemel... van de voeten en de monden, de handen en de zoenen... de contracten en de akkoorden, de conflicten en de zores, de gemeente en de mores van de stad van alle dag. Ja. Ik hou niet van stadsdichters, schrijft u. Dat is niet waar natuurlijk. <lacht> nee. Vol, want u, u bent vier jaar stadsdichter van, van Haarlem geweest... En volgens mij met heel veel plezier, of niet? Ja. ja? Uh, maar het is altijd dubbel. Want het is ook een enorme last die altijd op mijn schouders heeft gelegen. En die ook als een, als een heerlijke uh, uh, opluchting voelde toen ik het eenmaal niet meer was. Maar ik hou wel van stadsdichters. Ik ben trouw ieder jaar naar de Landelijke Stadsdichtersdag van Lelystad geweest. En ik had het daar best naar mijn zin. Ja, want daar komen alle stadsdichters één keer in het jaar samen. Hè? Lelystad. U heeft in Haarlem veel gezeten. In... Ja, wat vond u leuk aan het, aan het stadsdichterschap? Wat ik heel grappig vond in het begin... dat ik dan een onderwerp krijg waar ik, uh, helemaal, uh, waar, waar ik niet uit mezelf op zou komen... en ook niet meteen iets mee heb... En dat ik die verwarring van hoe moet dat nu? Wat moet ik nu gaan doen? En dan maar gewoon gaan studeren op het onderwerp. En er naartoe en praten. En dan in de, totdat ik er wat mee heb. En bij bijna ieder onderwerp is het gebeurd. Dat het moment dat ik er wat bij begon te voelen. Dat het, uh, in, ja, dat het mijn eigen werd. Uh, en dan komt er meestal ook een gedicht. Niet altijd een goed gedicht. Maar iets waar ik bij betrokken ben. Dus dat vond ik een ontzettend leuke opsteker. Dat het door het contact met... Het uh, object waarover het uh, moet schrijven. En de mensen eromheen. Wat, wat uh, kunt u zo'n onderwerp uh, noemen... Waar, waarvan het uh, nou ja, toch een beetje gelukt is? Gelukt? Ehm... Um ja het eerste gedicht dat niet goed gelukt was dat ging over een kauwgommachine moest ik gedicht schrijven over een kauwgommachine ja een kauwgom uh, opruimmachine van, van wie moest dat allereerst van de gemeente reinigingsdienst ja je bent vogelvrij als stadsdichter uh, <laughs> denk ik, oh leuk een stadsdichter uh, kan je een gedichtje schrijven over um, wat is een wat is een project dat u echt geraakt heeft um, ja ook uh, toen er het jubileumfeest was, uh, 50 jaar Turkse Haarlemmers. Dus 50 jaar uh, geleden, inmiddels 52 jaar geleden, uh, kwamen de eerste uh, Turkse gastarbeiders dus naar Haarlem om in de drostenfabriek te werken. En uh, ja, de, het was heel erg leuk om me daarin in te leven, om op bezoek te gaan bij mensen die er toen bij waren en die inmiddels die generatie zijn... die overal tussenin zit, die kinderen hebben die hier willen blijven... en die zelf eigenlijk het liefste terug willen. En die spagaat, die heb ik in een gedicht geprobeerd te verwoorden. Dus daar heeft u toen veel Turkse Haarlemmers voor opgezocht? Ja, om... Niet heel veel, maar in ieder geval... één mevrouw was uh, zo... Uh, dus daar voelde ik meteen een, een soort... Uh, ze kon heel goed overbrengen, ook al sprak ze geen Nederlands... maar via haar zoon die het uh, vertaalde. Dat, dat gevoel, ik ben hier, maar ik wilde eigenlijk weg. Dus dat, dat, zoals veel van die eerste generatie uh, mensen dat, uh, dat, dat voelen, ja. blijkt uh, ja. U vertelde toen in een gedicht, in één gedicht eigenlijk het verhaal van de Turkse Harlemmer. Voilà, ja. ja. Laten we wel bescheiden blijven, het is een dichtje. Hè? Nee, nee, het is, ik, ik ben heel benieuwd, ja, kunt u een stukje daarvan voorlezen? De eerste generatie. Deze zomer keren we terug uit de wereld van de spullen naar de wereld van de warmte. We kopen een tractor en we ploegen het land. Volgende zomer keren we terug. Als we een auto hebben, we werken nog even door... zeggen we in het Turks tegen de kleine Mustafa en de kleine Han. We keren terug op een dag als we een huis kunnen bouwen van zeven verdiepingen. Als we drie auto's hebben, als er een Turkse tortel danst op onze hand... We komen nooit meer thuis. Onze kinderen zijn hier geboren. Zij zijn hier gaan horen. En wij werken bij Drosten. Zijn gestrand tussen twee landen. Spreken vaak de woorden. Mooie woorden. Ooit en als. Al dus Sylvia Hubers, de stadsdichter van Haarlem... Straks zijn we terug met het tweede uur van Nooit meer slapen. Daarin hoort u een verhaal van Walter van den Berg. Dat hij speciaal voor ons geschreven heeft, onder andere. U kunt ons mede nooit meer slapen.vpro.nl of op Twitter. @vpro -nms. Graag tot zometeen. Op radio 1, het nieuws van alle Kanten.